Ja, gewoon het theater in, dan komen de mensen verzelf. Dan komen ze verzelf wel. Ja. Hallo. Hi. Hey. Ja, ik ben eigenlijk een in de uh, buurt van de, de buurt. Oké, okay, van hier. Maar kunnen jullie denken van jullie ook echt bij de spoor bij Ja, ik okay. ben. Kan je wel de eisen e e e ja. En yeah. Ja. Ja, daar. ja. Ja, ja. Yeah. <laughs> Geweldig. Ja. Zal ze, ze losmaken, ja.